Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De chef van de Verenigde Naties Guterres roept op de stop in Egypte op... tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Hij zegt dat het tijd is om een einde te maken aan deze nachtmerrie. Guterres is blij met de twintig vrachtwagens met noodhulpgoederen... die vandaag naar Gaza konden rijden... maar zegt ook dat er veel meer hulp nodig is. Daar wordt continu met alle partijen aan gewerkt, zegt hij. UNICEF heeft 44.000 flessen drinkwater geleverd aan Gaza. Die zaten in de vrachtwagens die vanochtend de grens met Egypte zijn gepasseerd. Dat laat de VN-kinderrechtenorganisatie weten. Het water is voldoende voor ongeveer 22.000 mensen voor een dag. Twee Israëlische voetballers weigeren vandaag te spelen... in de competitiewedstrijd van hun club Antalya Spor, die uitkomt in de hoogste divisie in Turkije... In een verklaring zeggen ze dat voetballen een bijna onmogelijke opgave is door het slechte nieuws uit Israël. Ook hebben ze gehoord dat er bij de wedstrijd een moment van stilte zal zijn om Israël te veroordelen. Daarom zullen ze niet in het stadion aanwezig zijn. Antalya Spoor zou het besluit respecteren. De Turkse club toont voor de wedstrijd een spandoek met daarop de tekst wij veroordelen de onderdrukking in Gaza.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 Het weer vanuit het zuidwesten trekt een gebied met regen over het land. In het noordoosten en oosten van het land komt de zon ook af en toe door. Het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. De meeste files worden korter, maar ongelukken veroorzaken nog wel problemen. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam sta je vast voor knooppunt Koendplein. Je hebt daar 20 minuten op onthoud door een ongeluk...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 Net even heel kort over Lang leven de Liefde. Dat uh, programma van uh, SBS uh, 6, uh, wat er uh, dagelijks uh, plaatsvindt. En ik denk, nou, dan kunnen we ook wel I Was meest For Loving You uh, baby draaien. Ja, dry, uh. precies. De single van Kiss, lekker ruig zo aan het begin van nu, Beno Ja, ja, ja. Nou, weet je waar het een beetje weer voor is? Nou, Boerenkol.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 En, uh, ik zit net even te kijken naar uh, uh, het stoomgenootschap.nl En je kan daar een, uh, een uh, eerste klas uh, reis boeken in een stoomterrein. En dan krijg je ook koffie met fly.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 Verder is er even kijken. Uh, Max wil een legendarische Ferrari uh, van Michel Schumacher kopen. Nou, eens even kijken. En we hadden natuurlijk nog nieuws over... Uh, nou ja, er zit even te denken aan René Lammers... Van Jan Lammers. Die, oh, nee, hebben we hebben het vorige week al over ja, gehad. Ja, de hè? zoon die gaat ja, lekker bij Ferrari. Die gaat lekker naar Ferrari toe. Nou, verder hebben we natuurlijk nog ander sportnieuws. Dan natuurlijk het stamgenootschap. En, en dan komt Fred. Dan komt de Fred aan, helemaal aan het eind. Want die Kijk. heeft ook uh, nieuws. Want hij krijgt uh, weer ook uh, gast in de studio. Bij Mooi. Entertainment for you. Nou, helemaal goed, ik las uh, trouwens uh, van de week nog zo'n uh, raar bericht. Ja,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 Nou ja, dat was eigenlijk een beetje een voorstel, uh, zeg maar. Oh. Want uh, bij zo'n snelheid moet je uiteindelijk voor de rechter komen. Oh. En, en dan bepalen ze wat uh, de hoogte van uh, de boete <laughs> wordt. Maar als hij uh, 1,4 uh, miljoen dollar had betaald, dan was hij er meteen vanaf geweest. Toen ja. hoefde hij niet naar de rechter. Ja. Ja, ja. Nou, zo, zo laat je wel voorkomen. Zo, zo werkt dat daar. Uh, ja, okay. dus, ja, ja, heel apart. Ben je lekker mee, zeg.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 Een van de betere platen van uh, Phil Collins en uh, Philip Bailey. Je de uh, Easy Lover. Vandaag gaan we naar Rendeloos Lossen, naar uh, Beverwijk toe, Studio Beverwijk, voor de Pit Reports. Maar eerst uh, deze van Steady uh, Score. the best he can, you're in the army now oh, oh, you're in the army now Now you remember what the draft man said Nothing to do all day but stay in bed You're in the army now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 Oh, oh. Ja. In uh, Beverwekker, jij um, je hebt uh, foto's van een zandvoorter hangen. Ja, aardverkoop is over. Ja.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 Hoogdocht. er waren al die mooie, uh, al die, het waren gewoon open ruimtes, zeg maar. Ja. En die waren de tijdbeneming aan het doen. En net oh, ja. foto's van. Ja, mooie <laughs> tijd. Een heel mooie tijd. Ja, ja. Dat was allemaal nog niet met al die dure systemen. Nee, de vrouw die, die klopte de wedstrijden. Ja, ja, ja, ja. Leuk. Ja. Dus en maar waarom eigenlijk... Ja. Uh... Nou ja, hij had dat eigenlijk allemaal uh, liggen thuis en uh, Aart kwam op een gegeven moment binnen. Rendel, ik heb een hele mooie foto voor jou. Als je is dit wat voor je? Dus hij zei dat voor me, dat is een prachtige foto. Dat ja. was een foto van mijn helft natuurlijk. Vind uh, Paul die op zand wordt mm. in de Tassenbocht. En, uh, en toen had ik, ik had alleen zoiets. Ja, maar Aart, hoe heb je die foto uit kunnen nemen? Want hij zit zo wat in de cockpit, zeg maar. Ja. En die jongens gingen daar toch ook wel gewoon met meer dan 100 km per uur doorheen. Ja. En uh, ja, toen konden ze nog op het randje bij de baan staan met hun cameraatje. Dat kan tegenwoordig niet meer. Ja. Met gevaar voor eigen leven.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 Ja, ja. Dat, dat doet hij niet. nou hij wie moet een Ja, wie het ook exclusief wil houden, dat is Max Verstappen. Want die wil de legendarische Ferrari Ferdinand eh, 2004 van Michael Schumacher kopen. Dat is ja, een... ja daar moet je wel wat centjes meenemen nemen. Ja. heeft hier, dus dat kan. Wat, wat zou dat kosten? Ja, ja, laat het zo zeggen. Je koopt er geen middenklasse auto voor. Dat, dat gaat niet lukken. <laughs> Tenminste, voor die prijs komt hij niet meer weg. Nou, je praat wel over enkele miljoentjes. Zeker tegenwoordig in die huidige markt. Dus ja. Je, je, je, je, Laat het zo zeggen, een leuke villa in Baren moet lukken ermee. Ja, ja. Doe me dan. Als die al te koop is, want er zijn natuurlijk geen tientallen van die auto. Nee. En ik heb eigenlijk geen idee of er op het ogenblik ergens bij een verzamelaar zo'n ding staat die zegt ja ik wil er wel vanaf, want meestal dat soort auto's komen in collecties terecht en die gaan voorlopig niet weg. Nee.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 wat ouders op de markt. Oh, oké. Okay. Zeker uit de jaren 70 uh, uh, zijn er heel veel Formule 1, 1 auto's in omloop en er wordt ook heel erg veel mee gereden. Zowel in Amerika als in Europa, uh, bij de Masters, hè, op Sanford uh, hebben we ja. ook gezien hè, die ja. stories ja, ja, ja. ja. En, en vaak na zijn seizoen, dan willen ze iets anders, willen ze een andere auto, komt zijn auto weer in de markt op. en dat, uh, Je hebt in, uh, in Engeland een site, uh, Racecars Direct heet dat, en daar komen dat soort dingen vaak op terecht en dan zit je wel weer helemaal te liggen baden, totdat je de prijs ziet en dan heb je thuis wel heel veel uit te leggen.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 Ik, ik weet een beetje de, de runningkosten van dat soort dingen. Ja, ja, ja, ja, er zijn mensen die kunnen betalen. Ik kan er niet voor over. Laten we het allemaal bepalen. Nee. Ja, gewoon geweldig. Ja, jullie hadden het net over 70er uh, Aard van Koningshoven. Ja. Die heeft een hele mooie print gemaakt trouwens in uh, Zandvoort in 2021. Weet je dat? Ja. Bij het uh, Dolfinarium? Ja, voor, ja, hangt hier, hangt hier niet even iets nieuws op het oom? Volgens mij hangt er weer iets heel nieuws met Max Verstappen erop en andere dingen erop. En nou ja, hij heeft in ieder geval een muurschildering uh, gemaakt ja. van uh, 25 bij 3 meter groot. Ja ja. ja, ja. Met ja, uh, Tom Coronel staat er ook op, en uh, Jan Lammaars, en uh, ja, goed, ja, Blekemolen.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 Uh, ja, Max had in principe gewoon de snelste tijd. Maar ja, treklimmers is tracklimits. En dan wordt het afgenomen. Nou is hij 60 geloof ik. 60. Ja, 60. Ah, dat is leuk. Dan krijgen we tenminste ja. een leuke wedstrijd. Dus als hij weer weg en dan is hij, ziet hij niemand er meer. En nou moet, nou moet hij er even voor hem werken. Nou, nou ja, dus, ja zijn teamgenoot kan hem weer een keer uh, zien, uh, zien staan op de start. Uh, ja, dat, dat ja. is natuurlijk wel leuk. Ja, PS stond er ergens achterin. Dus het gaat allemaal goed komen. Ja, 9e. Ja, dus ja, nou ja. Uh, nou ja. Nou, dan zit je er toch weer een rijtje achter hoor. Ja, dat is waar, dat is waar. Ja, met twee alpies. Dus, uh, uh, Ertussen, dus uh, dat is ja, best leuk. Dan, dan heeft hij het even zwaar. Dan, uh, uh, dan wordt het toch wel weer de Hop of de honden voor meneer Perez, ga ik uh, heel erg vrezen. Hey, maar uh, die update van, uh, van uh, Mercedes, zou die echt uh, geholpen hebben? Ik weet het niet. Ik moet eerst de race zien. Ik moet ik, ik, ik, ik kwalificatie tegenwoordig zegt me niet zo heel veel meer. Kijk, uh, ze zitten zo dicht bij elkaar dat een update zo ding is, maar in racepace race ga je echt zien of iets werkt of niet werkt. Als ze we daar toch weer een halve seconde per ronde weer uh, achteraan hobbelen, dan nou, heeft het niet gewerkt. Simpel, zijn ze niet opgeschoten. Ja. Maar laten we het, alsjeblieft hopen we wel. Want er moet gewoon heel veel strijd komen. Moet, uh, kijk, als Max...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 Krachten gebeuren uh, en een circuit, uh, dat heeft al bewezen ja wel met uh, natuurlijk wel het, uh, het klepje open waar je redelijk kunt inhalen dus uh, ik denk dat we heel veel strijd gaan krijgen uh, dit weekend Het is dus een beetje wel een opbladsequi heb je wel eens iets buiten zeker zeker en uh, maar ja uh, jongens even heerlijk we hebben het hier over het, over het publiek uh, daar uh, het hele weekend 400.000 man zo dat ja. zijn er echt heel veel. Uh, en, uh, dat, en dat uh, betekent ook wel dat de Amerikanen Formule 1 toch inmiddels wel een beetje in hun hart gesloten hebben. We hebben, het andere, we hebben andere tijden meegemaakt. Ik heb me ooit een uh, Indiabbas herinneren dat er maar zes man van, uh, van start gingen of zo. Klopt, wat een drama was dat. Oh. dat was drama. Dat, dat uh, iedereen op de buurt met zijn duim omlaag zat. en de Amerikanen zeiden: nou, de Formule 1 gaan we nooit meer naar kijken. Nou, die zitten er nu toch 400.000 man. Dat zijn er echt heel veel hoor. Ja.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 En volgende week vanaf Assen. Dat is de laatste raceweekend. Oké, okay. leuk. Gaan we lekker naar Assen toe. Top Ja, okay. dan uh, doen we het even met Andor, want dan ben ik even weg. Uh, Rendel, dus... Uh, oh, eindelijk rust je de tent. Bijna. Eindelijk, ja. hè? Eindelijk een beetje normale muziek ja. ook, hè? Ja, ja oh, ik zeg het oh, maar. Uh, hey. Oké. Okay. Wat de Army nou uh, doen terwijl we overal bommen vallen? Ik vind het, ik vind het wel overzichtig. Ja, ja uh, dan kan je, kan je ook niks meer draaien, hè? <laughs> Oké, okay, dankjewel, Rendel. Oh, kijk, wat goed, man. Fijn hoi, weekend. Hoi, hoi. hoi. Weet je nog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 30-5, 32. 30, 2 Je voorstellen? daar zit dan Vettel straks ook nog ergens in de buurt, hè. Dat wordt spannend hoor, met die pitstop. Die tellen links in beeld, kan er niet even gewoon meteen 10-5. bij. Okay. je, 20. Je moet toch Jos Verstappen eten, die zit gewoon deze wedstrijd te kijken. Dan heb je toch gewoon een hartslag 300.000. Dan heb je van de opsels, dan heb je op opplekken waar je het niet verwacht had. Dan zou het dan zo snel komen...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 Fucking bizar! Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij! Mag stapt stappen in de laatste bocht in Barcelona? Yo, hey! Yo ho! Yo, fucking hell of bizar!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 een dagje uit hebben, zeg maar. Ja, ja, ja. En kan je aangeven, want jullie hebben eigenlijk al een heel mooi affichetje or gemaakt, hè? En, een, een, ja, en, ja, Dus in het Haamse Dagblad eh, is dat al gepubliceerd. Um, ja. En een leuk artikel daarover. Uh, uh, dus dat is er eigenlijk allemaal al. Dus zelfs de ja. tijden dat jullie gaan rijden, tussen tien en zes uur uh, willen jullie gaan rijden. Ja. Um, wordt het dan een lange trein? Ook met uh, twee locks uh, ervoor en erachter? Ja, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk wel. Kijk, uh, simpel uitgelegd. Een, een moderne trein van de NH, die, die uh, Dat noemen ze een treinstel. Dat, dat maakt niet uit welke kant je op gaat. Want nee. als je niet kan aan <coughs> beide kanten zitten... Ja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 een uit de 0110 serie in Berlijn gebouwd in 1938. En die komen uh, maar liefst 140 kilometer per uur. Zoals de huidige sprinters rijden, zo zeggen? Ja, die, die zeker. We kunnen behoorlijk concurreren met, met de Nederlandse spoorwegen. Ja. En dan rijden wij wel een oh. <laughs> Maar...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 And, uh... Volgende week komen we inderdaad op snoop. Dan uh, trekken we vanuit de Randstad. Vanuit uh, Rotterdam, gauw naar Utrecht en een bos. Dan kunnen de rijders opstappen. Dan gaan we naar uh, Balkenburg en naar de Miljoenenlijn. So. Uh, dat is een oud uh, de traject Dat is yeah. onderhouden door vrijwilligers met, met nog meer toren en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 Dat is een extra attractie. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, hartstikke leuk. En het is, uh, nou ja, het is een uh, flink aantal kilometers wat jullie gaan rijden. Het is uh, ja. bij, bijna Zandvoort Maastricht, uh, zoals het vroeger was. Ja. En uh, want hoeveel kilometer is het dan ongeveer? Of uh, hebben jullie dat uitgerekend? Ja, globaal heb ik dat de tijd terug tot de standaard uh, niet precies gemeten, maar globaal vanaf vanaf de Randstad van Rotterdam naar Valkenburg is dat heen en leren uh, is dat ongeveer met met rangeren erbij. Dat, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, dat 600 kilometer. 600 kilometer. Dat, ja, dat is behoorlijk wat. Ja. Een, een hele hoop kolen en <laughs> ja, tien, ja. tienduizenden liters water hebben we nodig. Zo, zo ja. Oké, okay, en uh, ik, laatst kreeg ik een mailtje van jullie dat er nog uh, plekken waren. Er worden wat plekken opengevallen voor deze bijzondere stoomterreinrit. Ja. Uh, zijn die al vergeven of uh, zijn er nog plekken?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 toch iets met de oude techniek, denk ik. Hè. Wat, wat ja. veel mensen fascineert. Dat, dat is bij, bij. Ja. auto's, et cetera, niet, niet anders. Dat leeft, ja, dat, dat, leef, dat is, toch, is iets bijzonders. Precies, precies. Ook de oude treinen. Oké, okay. goed Martijn, nou dan wensen jullie voor volgende week een, uh, een hele goede rit En uh, hou ons op de hoogte voor ja. de, de bolle, uh, stoom in de bollevelden, zo ja. wordt het genoemd. Ja, en um, dan gaan we het allemaal uh, gezellig met elkaar meemaken. Ja, op het, het stoomgenootschap.nl uh, gaan we jullie zeker op de hoogte houden. en uh, Ja, vast en zeker tot, uh, tot de volgende keer, denk ik. Ja, oké, okay. hartstikke fijn. Dank je wel voor dit moment. Goed zo, heel erg gedaan. Oké, okay, ja, dag. Dat was Martijn Lankhaar van het Stoomgenootschap. Inderdaad, over de stoomtrein die weer gaat rijden. Hier in de buurt ook, hè? Met, in april, hè, is dat? April, volgend jaar. Ah ja, april volgend jaar. Ja, en dan hebben we het over de, de bolle, bolle route van de stoomtrein. Van Leiden naar Haarlem. Ja, de bolle trein. De bolle trein. singeren en uh, Michael McDonald en Jamo uh, Bieder. Ja, geen diervraag hè, Benno? Nee, nee. Nee, maar gelukkig hebben we Fred. Dank je Het beest van de week. Ja, het beest Hier van is de week. Fred, hey. ja, hij is er weer, gelukkig. We zijn er weer. Nou ja, heb ik even teruggepakt uh, over de muziekkeuze Ja, hè? Ja, ja. ja, Dus uh, bij deze. Hey oh, Fred, je bent er weer. Gezellig. Ja, we zijn er weer. Wat ja. een uh, snet weer buiten hè.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 Praatjes? praatjes oh ja dat dacht ja, ik staan ja. ja praatjes oh ik dacht dat het over hemzelf ging maar, <laughs> ja, <laughs> maar, maar maar die horen ja, <laughs> ja, ja maar dan komt hij dadelijk dus uh, hier uh, promoten zeg maar leuk film. en gaat hij uh, ook zingen nee dat niet oké okay. misschien komt dat uit nog een keer nou ja je hebt het op uh, vinyl hè, of op uh, cd of wat dan ook uh, heb je het staan ja nee maar goed uh, misschien ook, uh, ook een keer een uh, live als je dat uh, als ja. je zou willen natuurlijk. ja ja ja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 En de derde was uh, Dennis, ja. Al Dennis Alberti. Ja, ik moet ook uh, soms oh, even denken. Ja, ja, ziet, denk Dennis Alberti, inderdaad. <laughs> dus, uh, de, Dennis de, Alberti? Ja, dat is, is de neef uh, van... Ja. Willeke? Willeke, ja. Oké. Okay. Dus uh, ja, die drie samen, dat uh, maakt uh, de groep legend. Dus, ja, ja, ja. ja dus, uh, Duidelijk. En Ryan Niekerk gaan we ook nog eventjes bellen. Ja. hij heeft een nieuwe single de hele avond en de, de hele nacht. En oh. wat weet ik niet, maar dat ga ik hem straks vragen. Dat heeft hij in ieder geval. Dat heeft hij in ieder geval, ja. Oké. Okay. Nou, ik heb de hele nacht mijn bed, dus dat is ontzettend fijn. Ja, ja dat gaat ook niet altijd op. Hè. Soms in het weekend dan loopt het wel eens uit ergens zo'n oh, ja. feestje. Ja, oh bij ja, bij mij niet hoor. Nee, op nou, tijd in bed. Ja. Morgen weer een dag. Ja, nou ja. Pia ja maar goed, ik snap ja, ja, het. Ik snap het. Ik, ik, het ja. is wel eens een feestje en oh. dan loopt het wat uit. Ja, ja, ja, dat ja, kan gebeuren. Maar goed, hij heeft er, heeft er een plaatje over gemaakt. Ja. ja, de hele avond en de hele nacht. En daarom zeg ik dat dat gaan we dadelijk eventjes vragen, wat. Ja, ja, precies. <laughs> wat bedoel alles, je ermee? Ik, ik wil niet alles weten. Maar. Ja, nee, nee, ja. <laughs> ja. Zo is het. Nou, wat weer een mooie entertainment for you gedaan. Ja, dadelijk. dankjewel. Helemaal goed. Nou, dat was uh, Freds. Ja, platen. Dat was goed. Hadden jullie het, het, het er al over gehad of niet? De platen. De platen. De platen. Als de, ik een plaat wil horen. Oh, de platen. Ja, ja. ja, nee. ja nee, he? het over gehad. nee. Nee, hè? Nee. Hoe doen we dat? Als je een plaatje aan me vraagt. Ja, dan, dan gaan we eventjes naar de www.zfmartiesten.nl. Dus aan elkaar. Zfmartiesten.nl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 Het zit er alweer op, Benno. Het zit er weer op. Nou, Zeker. Ga jij lekker met vakantie? Ik ga even met vakantie. Volgende ik... week goede vervanging, hè? Ja, ja, ja. Anders Sandberg. Dus, uh, dat wou ik zeggen. Ja, is dus uh, nog even een naam. En morgen... Wat was zijn bijnaam ook weer? Mr. Mr. Uh, Euro Breakdown. Hè? Ja, Europe... Mr. Euro Breakdown. Ja, ja, ja. Dat, ja. Een ja, mister ja, dat Europe. is zijn bijnaam. Mr. Europe. Europe Europe Breakdown. Yes. Nou Want goed. Nou, morgen ben je er ook weer.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 Love. And it will be my last Music of the future and music of the past and music of the past The music of the past